Doha in het golfstaatje Qatar en de Azerbeidjaanse hoofdstad Baku zijn afgevallen. Zo heeft het IOC bekendgemaakt. Doha en Baku probeerden ook al te vergeefs de Spelen van 2016 binnen te halen. Baku heeft nauwelijks ervaring met het organiseren van grote internationale evenementen. Een negatief punt van Doha is de grote hitte in de zomer. De stad wilde de Spelen daarom begin oktober houden en dat heeft bij de afwijzing een rol gespeeld.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 6.9 ZFM ZFM Mijn hart is niet van steen Een geval van zuiver hout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 De dames voor u hebben het al gastverswaard, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de stelen lijkt me niet. Toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb was tweede was een tweede hand. Je blijft geen gouden koper, ook al had je wel de kans. Want dit is mijn een hart, een houten een hart. De dames voor u hebben het al pas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 I'm a sport.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 you home.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 Ik niet de taai was, ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragu, maar de pastai was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vogtij was. Ik niet zo stoer, maar een zak ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar vrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de plus, maar de carwij was. Ik niet alleen. Zo ver maar juist bij was En dat ik dan Jim uit het was, Ik dan die dikker de jury was, En bijna nog steeds blij was. maar, maar, dag niet mezelf was Dat ik alles was maar, was. was dan En wij dan nog steeds bij ons. En jij dan nog steeds. Gij dan nog steeds. En wij dan nog steeds bij ons. 6 6 6 6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 Shades when the sun comes through Uh-oh, it's on like everything goes I'm not living to the freak shows. What happens to that body of the private show? Stays right here by private show I like a untamed, don't burn that high pain Tolerance, problems up when it's champagne My life's on Muhammad and we hit fame You make me do it, you dare, we get insane Hey, I heard you were a wild one.